Van dat zijn er weer journaal Voorzitter Jonker van de Europese Commissie voelt zich verraden door de Griekse autoriteiten. Hij zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om tot een akkoord te komen met Griekenland. Hij en Eurogroepvoorzitter voorzitter zijn heel ver gegaan om de Grieken tegemoet te komen, stelt Jonker. Hij benadrukt dat de Griekse bevolking niet in de steek zal worden gelaten. De deur voor onderhandelingen staat nog steeds open, maar de tijd dringt wel. Volgens Jonker is het Europese voorstel veel eisend, maar rechtvaardig. De Griekse premier Tsipras heeft de Europese regeringsleiders opnieuw gevraagd om het beëindigen van het hulpprogramma uit te stellen. Tsipras heeft hierover een brief geschreven die in handen is van de Financial Times. Dit weekend wezen de ministers van Financiën een verzoek tot verlenging nog af. En gisteren besloot de Europese Centrale Bank dat het geen extra steungeld geeft aan de Griekse banken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Europese regeringsleiders gehoor gaan geven aan dat nieuwe verzoek van Tsipras. Al anderhalve maand voor de val van Srebrenica hadden westerse bondgenoten van Nederland besloten om geen luchtaanvallen meer uit te voeren op Servische doelen. Dat blijkt uit een documentaire van Argos, die vanavond op NPO 2 wordt uitgezonden. Het besluit werd nooit medegedeeld aan Nederland, bevestigd voormalig minister van Defensie Voorhoeven tegenover de NOS. Ook kreeg Nederland geen informatie over de zijnde val van de enclave. Die gegevens waren al wel ruim voor 11 juli 1995 beschikbaar. De Nederlandse blauwhelmen hadden in Srebrenica de taak om duizenden Bosnische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 In de Randstad staat de file op de A10, de ringweg Amsterdam, daar staat tussen Nieuwendam en Kloopend Koenplein 4 kilometer na een ongeluk. Bij Knoopend Koenplein zijn daardoor twee rijstroken dicht. In Flevoland is de N305 Almere Dronten in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Lelystad en Biddinghuizen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Doubt, like a shadow walking through the corn your head now, baby, something I said now, it's driving me crazy.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 son moitié on compte à 2000 demi, demi pile sur un des bas côtés comme des origamis le bras tendu paraît cassé tout niqué et plié ces enfants bizarres crachés dehors comme par hasard cachant l'effort dans le gris et une cripi sans gang en...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 His name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 the win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 you And the same Gave you another name Switch up the band. no place I'd rather be Yeah, yeah. Punt 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Globbenzomerhit.